Volgens het LAX wordt de wettelijk verplichte urennorm van 1000 uur... op deze manier gevuld met loze uren. De organisatie zegt dat scholieren uitdagend onderwijs willen... dat ze echt iets willen leren. De onderwijsinspectie zou de scholen beter moeten controleren. Staatssecretaris Atsma wil dat de meet- en registratiemethode... voor hergebruik van plastic afval nog eens wordt bekeken. Aanleiding is een onderzoek van de Vrom-inspectie. Die komt tot de conclusie dat er zo'n 50 procent... van het ingezamelde plastic wordt hergebruikt. Dat is veel minder dan wordt opgegeven door NetVang organisatie die de inzameling en verwerking regelt. Netvang rapporteerde in 2009 aan Brussel dat 71 procent van het plastic wordt gerecycled. Het verschil tussen de twee cijfers zit hem in het moment waarop er wordt gemeten. Netvang meet meteen na een eerste sortering van het plastic. Daarna gaat er nog een deel verloren door verontreiniging en verwijdering van ongewenste stoffen. En de inspectie doet pas daarna een meting. Alsma wil dat de meetmethodes nog eens goed worden bekeken. Strafrechtadvocaten hebben gedreigd om geen prodeo hulp meer te verlenen. Ze zijn kwaad op staatssecretaris van Justitie Teve... die de helft wil bezuinigen op de vergoeding die advocaten daarvoor krijgen. Sinds kort mogen verdachten al bij het eerste verhoren advocaat raadplegen... waardoor de druk op de gratis rechtsbijstand is toegenomen. Justitie is bang dat er niet genoeg geld is. De Tweede Kamer wil voorkomen dat er nog scholen dicht bij snelwegen worden gebouwd... als de gezondheid van kinderen daardoor in gevaar kan komen. Gisteren meldde het Astmafonds dat meer dan 60.000 kinderen naar scholen gaan waar te veel luchtver luchtvervuiling is. Bijna 300 scholen staan minder dan 300 meter van een snelweg. Er wordt nu al wel gemeten hoe groot de vervuiling is. Maar dan gaat het om gemiddelde, bijvoorbeeld ook op zondagmorgen... of op een plaats waar geen school staat. De PvdA en andere oppositiepartijen willen dat de regels voor het meten worden aangepast. En ook regeringspartij CDA wil dat schoolkinderen beter worden beschermd tegen vervuiling.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 Volgens de onderzoekers zijn haaien niet gevaarlijker geworden... maar brengen mensen steeds meer tijd door aan het strand. Het weer in het noorden, plaatselijk dichte mist. Op andere plaatsen nevelig en lichte vorst. Later vrij zonnig en droog. Het wordt 5 graden op de Wadden en 9 graden in Limburg. ANWB-verkeersinformatie. In Zeeland komen mistbanken voor. Verder staat er nog 60 kilometer file. De meeste files staan in de regio Utrecht en ook bij Amsterdam. De meeste vertraging heeft de verkeer op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Daar staat tussen Breukelen en de knoop het Oude Rijn 8 kilometer file. Op de A28 Hogeveen richting Zwolle staat voor Afrit Nieuw-Leusen... 6 kilometer file na een ongeluk. Het verkeer kan alleen over de vluchtstrook langs. Op de A50 Arnhem richting Zwolle staat voor Apeldoorn... 2 kilometer na een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Mijn naam is Erik Jansen en ik ben partner bij Conquestor...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 NOs Radio Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is vijf minuten over negen. wielrenner Ricardo Rico heeft, als de verhalen waar zijn, met zijn bloedtransfusie hele grote risico's genomen met zijn eigen gezondheid. Hoort u zo meer over? We gaan eerst naar Egypte en als u wilt kunt u er ook naartoe. Jazeker, vanaf volgende week zondag kunt u er weer naartoe vliegen met Sky Tours. Ondanks een negatief reisadvies trouwens. Marcel de Geest van Sky Tours, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Staan ze te springen bij u? Uh, ja, de, de reacties zijn positief uh, uh, van de klanten. Uh, Egypte is natuurlijk een bestemming waar veel repeaters naartoe gaan. En ook heel veel duikers. Het is natuurlijk een uh, populaire duikbestemming. En uh, ja, de mensen reageren heel positief. Gaat het om duizenden, honderden? Uh, nou, nog niet om, om duizenden, maar het komt geleidelijk aan weer, uh, weer op gang. Het, uh, het is gisteren natuurlijk pas uh, bekend uh, gemaakt door ons. En uh, we merken vanochtend een toename in het aantal telefoontjes uh, met, met vragen van, uh, van de reizigers. Zeg, meneer De Geest, er was toch een revolutie gaande met alle gevolgen van dien voor ook reizigers? Uh. Nou, dat is in Cairo en Alexandrië, Dus dat is uh, vanaf Orgada en, uh, -en Sheikh gezien... tussen de vijf en de zevenhonderd kilometer de andere kant op. Dus is ver genoeg, denk je dat? is ver genoeg, want dan zit je bijna in, als je het vanuit Nederland bekijkt... zit je bijna in Frankrijk. Ja, uh, maar goed, dat geldt wel een negatief reisadvies... en dat is nog niet opgeheven. Nee, nee dat, uh, dat klopt. Maar de omliggende landen, zoals uh, Duitsland en Engeland... Uh, die toeristen, die zijn daar allemaal gewoon nog. En je kan gewoon vanaf die landen vandaan... ook gewoon naar Egypte toe vliegen. Hurghada en naar Sharmoshijk. Uh, ja, toch hebben bij meneer De Geest met elkaar daar vorige week ook wel gebeld... ook met iemand daar, die zei dat de daar af en toe daar ook niet prettig was. Bent u gaan kijken? Uh, er is personeel van ons uh, ter plaatse en die, die hebben ons ook berichten over. We hebben ook contact gehad met uh, collega-toerenbereiders in Duitsland. En uh, de situatie is daar zo dat er voor de toeristen totaal uh, geen gevaar is... en niets aan de hand. En uh, de Engelsen die zitten daar ook nog steeds en uh, we kregen zelfs een bericht dat de hoteliers en personeel uh, in Charmelscheid bijvoorbeeld... Uh, als dank dat de Engelsen niet zijn weggegaan... Uh, een, een feest willen organiseren voor de Engelsen. En zij snappen ook niet waarom de Nederlanders zijn, uh, zijn weggegaan. Hmm. Nou, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar um, neemt u speciale maatregelen dan voor, de, voor deze reis? Uh, nou, de, Transavia uh, doet dit in samenwerking met ons natuurlijk. Het is goed overleg uh, geweest. En uh, onze eerste vlucht begint weer de twintigste. Uh, en ja, dan gaan de eerste reizigers daar uh, weer naartoe. Maar uh, er hoeven niet speciale maatregelen genomen te worden... want er is totaal in die badplaatsen niets aan de hand. Nee, maar goed, u moet natuurlijk wel voorbereid zijn op eventuele escalatie. Kan ik me zo voorstellen. Nou, u moet dat, in ieder geval zorgen dat er een vliegtuig teruggaat. Dat, dat is sowieso geregeld, want dat, dat heb je natuurlijk altijd in je achterhoofd. Je gaat niet zomaar reizigers naartoe sturen... Uh, mocht er onverhoopt iets gebeuren, dan worden ze gewoon netjes uh, teruggehaald. Ja. En eigenlijk zegt u, meneer de Geest, tussen de regels door, tenminste dat hoor ik zo'n beetje, ja. dat we wel erg braaf zijn geweest door alle reizigers terug te halen. Ja, nou eigenlijk wel. Uh, want uh, als je het zo bekijkt in Europees uh, verband, de, de omliggende landen die gaan er gewoon wel naartoe en mm. uh, Nederland niet. En het is geen Europees besluit uh, geweest. Ja. Maar Nederland niet, u geeft dat aan. Er is een negatief reisadvies. Ja. Mocht daar nou iets gebeuren, kunt u dan nog wel aanspraak maken op ondersteuning bijstand van de ambassade? Zijn uh, er afspraken over gemaakt bijvoorbeeld? Uh, nou, de directie die heeft alles achter de schermen geregeld. En mocht er iets gebeuren, dan zoals gezegd halen wij de reizigers ook gewoon terug... Uh, en qua kosten bijvoorbeeld, uh, dat wordt dezelfde het, dekking en dezelfde vergoeding... als die door het calamiteitenfonds gegeven wordt. Want daar staat u dan zelf garant voor? Daar staat het bedrijf gewoon zelf garant voor, inderdaad, ja. Kunt u mij nog eens de, de haasten even verklaren? Waarom is er zo'n haast om daar weer uh, naartoe te gaan vliegen? De wereld is groot, ook voor badgasten. Dat, uh, dat, uh, dat ben ik met u eens. Maar uh, zoals gezegd is Egypte een hele populaire uh, vakantiebestemming... Ja. al jaren uh, bij Nederlanders... En ook bij de omliggende landen, hè, dus Duitsland, Engeland, noem maar op. En uh, het is nu op dit moment zo dat een Nederlander gewoon de grens over kan gaan... en vanaf Duitsland uh, kan vliegen naar Horgada en Sjarmusjeik. Om, om daar eens een strandvakantie... Probeer uh, Probeert ze vakantie... vast te houden, gewoon de, de toerist. Ja, de, de, het, het is eigenlijk uh, zo dat ineens die, die, die vakantiebestemming stopt... terwijl er niets uh, daar aan de hand is in die badplaatsen. En uh, de mensen die gaan nu via Duitsland bijvoorbeeld uh, vliegen. En ja, dat, uh, waarom zou dat eigenlijk? Ja. We, zijn de, we zijn de grootste op, uh, op Egypte. En uh, het is alleen maar goed om het weer op te starten. Het wordt ook toegejuicht. Uh. Ja. Marcel de Geest van SkyTours, dank voor uw uitleg. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. U. Dan naar het wielrennen naar Ricardo Rico, de Italiaan is, zo lijkt het, opnieuw de fout ingegaan. Uh, dit keer heeft hij zichzelf bloedtransfusies toegediend. Dat zou hij bekend hebben tegenover een arts. En Rico meldde zich afgelopen maandag na een hevige koortsaanval bij een ziekenhuis in het Italiaanse Modena. Is toen ook in shock terechtgekomen volgens de arts in een kritieke toestand. We praten er verder over met doping-expert Harm Kuipers. Meneer Kuipers, goedemorgen. Goedemorgen. Rico gaat opnieuw in de fout. Wat zegt het eigenlijk over de straf... die hij voor zijn eerste vergrijp heeft gekregen? Want dat was in 2008. Toen had hij EPO gebruikt, het Sera. Ja. ja. Nou, het geeft in ieder geval aan dat hij toch wel heel hard leers is. Um, kijk, in eerste instantie, een, een dopingovertreding beschouw ik zelf als een overtreding. En niet als een misdaad. Dus dat je daar iemand levenslang voor moet straffen... dat vind ik ook niet gepast. Uh, iemand die voor de tweede keer in de fout gaat, zoals hij... Ja, die verdient een zwaardere straf, dus eventueel een flinke geldboete, een ja. langere schorsing. Maar het geeft ook meteen aan, ja, ik zou bijna zeggen, hoe dom kun je zijn? Ja. Ja, want eh, er zijn een hele aantal aspecten. Het feit dat hij bij een arts is geweest en dat kennelijk via die manier naar buiten is gekomen... Ja, dat moet allemaal nog wel bewezen worden trouwens. Ja, ja, ja. oké, okay, maar die boel, een arts heeft beroepsgeheim, dus dat is op zich natuurlijk heel vreemd. <tus> maar het feit dat hij eh, zelf kennelijk eh, zijn bloed in de koelkast bewaart... 25 dagen dat nou ik begrepen heb. Mm -hmm. Nou ja, het is bekend dat uh, dat niet de meest optimale manier van bewaren is. En dan drukt u zich nog zachtjes uit, kan ik me dan zo voorstellen. Dan drukt zachtjes uit. Ja. Bovenin... Want hoe lang kan je, even een praktische vraag, uh, bloed in de koelkast houden? Nou, dat in, in de koelkast, uh, ja, maximaal een paar weken. Maar dan moet je het wel in heel speciale condities bewaren. En anders wordt het vaak uh, ja, in, op een bepaalde manier ingevroren. En, maar een ander punt, als je, wat hij gedaan heeft, kennelijk in de koelkast dat na een paar weken, bij zeg maar niet optimale condities bewaard... dat het bloed zijn activiteit verliest... en dat die rode bloedcellen die je terugbrengt... dat die gewoon eigenlijk geen functie meer hebben. Dus... dus hij heeft zichzelf vooral bedrogen. Ja, dan snij je dus in je eigen vingers... want dan heeft het helemaal geen nut meer. Nee, heeft Sterker ja, alleen maar, alleen maar het... risico en dan ja. heeft geen enkele nut. Nee. Goed, en deze vorm van bloeddoping is bekend, hè? Dat, dat vasthouden of transporteren van zuurstof. Ja. ja. Nou kijk, normaal is zo in ons bloed zitten rode bloedcellen... Die transporteren zuurstof. En het idee is, als je nou extra rode bloedcellen produceert... dan kun je meer zuurstof transporteren en kun je beter presteren. Mm. Klinkt heel logisch. Het is niet helemaal zo simpel. Nou, wat doen wielrennen soms? Dan nemen ze hun eigen bloed af. Uh, dat wordt bewaard een aantal weken onder speciale condities. Dus niet in de koelkast bij jezelf, maar onder speciale condities. In een aantal weken heeft het lichaam dat eigen bloed weer bijgemaakt. Dus na een paar weken heb je het bloed weer terug. Nou, als je dan dat extra bloed wat je bewaard hebt, toedient... onder goede condities... en die bloedcellen zijn dan nog vitaal als het goed is... dan zou je daar theoretisch enig voordeel van kunnen hebben... omdat je bloed meer zuurstof kan transporteren... en je misschien iets beter zou kunnen presteren. En ja, je slikt dus geen verboden middel? Nou... Dat kan ook, want heel vaak wordt die bloed aanmaak... wordt een beetje gestimuleerd door EPO of Sera of dat soort dingen te pakken... om dat bloed weer wat snel aan te maken. Dus dat wordt vaak in combinatie gebruikt. Maar zou hij in dit geval, stel dat hij um, dat bloed wel goed bewaard zou hebben... of wat korter wellicht in zijn eigen koelkast... Uh, zou dat aangetoond kunnen worden in zijn bloed als hij niet uh, EPO of Sera gebruikt zou hebben? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Uh, hij, hij is een paar jaar geleden gepakt voor Sera, wat ik begrepen heb... Uh, en, en EPO, dus hij, hij weet wel ongeveer van wat voor uh, dingen gangbaar zijn in die kringen. Uh, ik, ik, ik acht het heel aan nemen dat hij nu ook EPO gebruikt heeft of zeer gebruikt heeft wel nog de aanloop. Aan. Ja, dat neem ik wel aan, ja. ja. ja. ja u vindt het uh, erg dom hè, van hem? Ik vind het uitermate dom, ja. ja. Ja, nou, dan uh, wordt hij terecht geschorst uh, en, en voor de rest van zijn leven uh, hoogstwaarschijnlijk. Ja, ja. Wat het meest trieste is eigenlijk dat hij, uh, ja, hij wordt nu gestraft, hè, omdat hij uh, iets gebruikt zou hebben. Of in ieder geval een, in ieder geval een verboden uh, methode gebruikt heeft. Maar dat uh, hij in feite dus niet het grote publiek bedriegt, maar hij, hij heeft eigenlijk zichzelf bedrogen. Ja, Want wat hij gedaan broek. heeft, dat had sowieso niet geholpen. Nee, en zijn ploeg vakantie. En zijn ploeg ook, ja. ja, ja. ja. Meneer Kuipers, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Harm Kuipers hoort u. Ruud Gullit die maakt zich vandaag op voor een groots entree in Grosny. Een half uur geleden klonk er een explosie in de Tsjechische hoofdstad Nou, We vragen zo of er een verband is. Zoeken we voor u uit. Uh, schakelen even met onze correspondent. Eerst naar Edwin Gerritsen. Hoe is het in de ochtend uh, met de, de files, Edwin? Na de ochtendspitsfiles die lossen nu vrij snel op. Er staan nog uh, 40 kilometer file in totaal. De meeste files staan in de regio Utrecht. In Zeeland komen mistbanken voor... Op de A28 Hogeveen richting Zwolle staat voor Afrit Nieuw-Leusen... een lange file van 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer kan alleen over de vluchtstrook langs. Op de A50 Arnhem richting Zwolle is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Knopend Beekbergen en Apeldoorn staat 2 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Haaien, u hoorde het al, vallen vaker mensen aan. Vorig jaar zijn er wereldwijd een recordaantal van bijna 80 mensen aangevallen. Is aangevallen. Dat is opmerkelijk, want de haaienpopulatie in de oceanen neemt af. Zeebioloog Michael Laterveer van Diergaarde-Blijdorp, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Verrast het u nog dat er zoveel haaienaanvallen zijn te melden? Nou, Het is uh, enigszins opmerkelijk, zeker om, uh, in het feit wat u zegt. Uh, de haaienpopulatie, het aantal haaien is ongeveer 30 tot 50 procent afgenomen in de afgelopen jaren. Maar er zijn veel haaien, veel soorten. Uh, er zijn heel veel soorten haaien. Er zijn er uh, drie die bekend staan om, uh, om aanvallen op mensen. Dat zijn de stierhaai, tijgerhaai en de witte haai met name. Uh, maar als je kijkt naar de, de contacten tussen mens en haai... dan alleen kan er incidenten plaatsvinden. En eigenlijk zijn die contacten direct gerelateerd... aan het aantal, ja, de, de hoeveelheid de tijd die mensen in zee doorbrengen. Ah. Die... Aha. Dus of uh, liggen langer in zee te dobberen of die haaien hebben heel erg honger? Uh, nou, ik denk niet zo snel dat het aan het honger van de haai ligt. Want uh, um, uh, ja, daar, daar zijn allerlei factoren die aan meespelen. En mensen zijn niet hun prooi. Dus ze, zij zullen niet uh, verzadigd raken van mensen. Dat zijn incidenten. En die, uh, die vinden alleen plaats als er zeg maar, contact tussen mensen en haai is. Um, ik denk gewoon dat er uh, veel meer uh, uh, mensen op plaatsen uh, vertoeven waar, uh, waar ook haaien zijn. En als, als uh, het contact uh, vaker is, dan uh, valt ook te verwachten dat je meer, uh, meer uh, incidenten, meer uh, beten krijgt. De leefbeelden groeien naar elkaar toe. Komen die haaien ook dichter bijvoorbeeld aan de kust? Um, nou, daar kan, kan ik 1, 2, 3 een uitspraak over doen. Um, uh, er is natuurlijk wel uh, vorig jaar een incident geweest uh, rond Egypte. Ja. Um, wel grappig in dit geval, omdat er natuurlijk al in Egypte het een en ander aan de hand is. Waardoor er ook uh, minder uh, uh, mensen nu in het water zullen liggen in Egypte. Dus mijn verwachting is bijvoorbeeld dat eind van dit jaar, dat er uh, minder aanvallen zullen zijn. En uh, dat incident in Egypte had te maken met dat er vlees uh, waarschijnlijk in, in zee lag. Waardoor uh, haaien naar de kust werden getrokken. En uh, waardoor haaien dus dichter bij mensen kwamen en er uh, meer incidenten zijn geweest. Een tweede feit wat hier overheen speelt, is dat als haaienaanvallen in de aandacht zijn... er sneller incidenten gemeld zullen worden. Dus op het moment dat het hot is, zullen we maar zeggen, dan denken mensen... hé, hey, ik ben uh, wel eens uh, tegen een haai aangezwommen, dat ga ik ook melden als incident. Dus het kan elkaar versterken. Ja, nou, ik ben nog niet helemaal gerustgesteld, uh, meneer Laterveer. Um, als ik de stier, de witte of de tegenhaai uh, wil ontwijken... waar kan ik dan beter niet gaan zwemmen op dit moment? Um, nou, haaien komen eigenlijk in alle zeeën overal voor. En uh, waar het koud is, uh, daar, zullen, daar komen minder haaien bij de kust voor. Althans, daar zwemmen minder mensen, dus daar zul je minder aanvallen. Um, dus koud weet, water, is, dat is het belangrijkste? Uh, nee, dat, dat is niet helemaal correct van oh. mij. Het, oh. is dat het, uh, <laughs> mensen zullen daar minder snel gaan zwemmen, waardoor je dus minder aanvallen ziet. Oh, Oké, okay. ja, ja. Um, het is een, een, een, een standaard angstbeeld van mensen van, uh, dat ze aangevallen kunnen worden door haaien. Als je kijkt naar het aantal hondenslachtoffers bijvoorbeeld, wat valt per jaar, die in ziekenhuizen behandeld moeten worden, zijn het zo'n ongeveer 12.000. Hmm. Dus ik wou het maar negen... even relativeren. Ik wou toch even relativeren dat uh, 79 eigenlijk uh, niet zoveel is. Ik denk dat het aantal contacten tussen mensen en haai... Als je uh, filmopnames ziet van, van de, de zwemmers die bij Florida uh, zwemmen, dan zie je daar tientallen haaien onder... Dus er zijn uh, miljoenen en miljoenen uh, contacten tussen mensen en haaien. En u ziet maar uh, 79 incidenten waarbij er daadwerkelijk een uh, hmm. verwonding bij mensen valt. En als hij iets wil, hard op de neus stompen, heb ik wel eens gelezen. Dat klopt, dat is meest, uh, een van de meest gevoelige organen van die haaien. Dat weet jij dan uh, hoor, Marcel. Ja, Of bij de pakken. maar dat lijkt me natuurlijk lastig. Nou, dat lijkt me heel erg lastig. Ja, ja. Uh, vooral omdat je natuurlijk met de bek aanvalt, naar voren. Ja. Dus uh, nee hoor, ik... Uh, um, uh, het beste is uh, uh, proberen uh, ja, inderdaad <laughs> eigenlijk zo stil mogelijk te blijven. Maar een haai zal zo snel aanvallen dat u uh, daar normaal geen reactie op kunt geven. Ja, maar zal wel hoor. Volgens <laughs> mij nou, uh, stop, stop je daar weinig tegen. Ik probeer het ook te vermijden, meneer Laterveer. Hartelijk, hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen. Tien minuten voor half tien is het. Laten we maar eventjes naar Amsterdam gaan. Wie in bepaalde wijken daar namelijk een woning van woningcorporatie Eigen Haard wil huren, zal worden gescreend op drugsgerelateerde overtredingen in het verleden, zo luidt het. Is daar sprake van, dan wordt de huuraanvraag afgewezen. We schakelen met Wim de Waard van Eigen Haard. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is een mondvol drugsgerelateerde overtredingen in het verleden. Dus het gaat erom of je ja, vroeger drugs hebt gebruikt. Uh, gaat het dan ook of je overlast hebt veroorzaakt? Ja, het, het gaat dus wel om, om uh, zwaar uh, mensen die zwaar, uh, harddrugs hebben gebruikt. Uh, die inderdaad ook overlast hebben veroorzaakt. En het gaat ook maar nog, vooralsnog om één buurt. De dichtersbuurt in Amsterdam Nieuw-West. Ja, uh, waarom daar? Uh, omdat daar... Er wonen heel veel mensen uh, met een drugsverleden. Uh, en we zien dat daar weer nieuwe mensen met een drugsverleden bij komen. En dat is niet goed voor die buurt. De uh, bevolking wordt te eenzijdig. En we willen gewoon uh, dat de overlast uh, door drugs en drugsgebruik daar uh, wordt teruggedrongen. Ja, maar nou komt dat woordje drugsverleden uh, om de hoek kijken, ja. uh, meneer De Waard. Want kan dat? Kun je iemand op zijn verleden weigeren? Nou, dat kan omdat we afspraken afspraak hebben met de gemeente... Overigens, wat heel belangrijk is, wij zijn wel verplicht om die mensen dan binnen drie maanden elders een woning te geven. Dus het is niet zozeer dat mensen geen recht hebben op een woning, uh, maar dan niet we kunnen daar. alleen dat buurtje niet in. Ja. En dat mag u doen zo? Dat is in afspraak met de gemeente en met de politie daar hebben we besloten om uh, hier een deal over te sluiten. En te zeggen, in dit gedeelte van Amsterdam, daar komen op dit moment geen mensen in met een drugsverleden. En als die mensen helemaal clean zijn... Ja, dan nog ligt er een drugsverleden. Uh, het is, gaat als volgt. Wij uh, geven een huurder door aan de politie. En die geeft ons aan of deze persoon wel of niet een aanmerking komt voor die woning. Het is niet zo dat wij dat beslissen, dat beslist de politie. Die doet het op basis van de eigen informatie, op basis van het drugsverleden en werd overtredingen in het verleden. Die kennen ook de situatie ter plekke daar, zodat zij goed een advies kunnen geven van deze persoon. Die moet je wel of niet in de buurt laten. Ja, dus dat is geen willekeur, dat is echt de politie die uiteindelijk... die ja, u maakt die beslissing, maar op aangeven van de politie. Precies, het is een soort stoplichtsysteem. Wij krijgen, van te horen van de, uh, wij krijgen te horen van de politie. Deze huurder krijgt het groene licht of deze huurder krijgt het rode licht. Ja, nou. En dan zullen mensen in andere wijken daar natuurlijk heel erg blij mee zijn. Want die stuurt die vervolgens, stuurt hij die overlastgevers naar andere wijken. Ja, dat blijft natuurlijk een probleem in Amsterdam. Dat mensen met zo'n verleden, ze moeten ergens wonen binnen Amsterdam. Uh, we weten dan wel waar die personen precies wonen. En daar kunnen we dan ook de juiste zorg en de juiste toezicht op houden. Want die houdt ze wel in de gaten. Absoluut, ja. ja en dat werkt natuurlijk alleen als andere woningcorporaties ook meedoen... Wat als het huis van de buren van iemand anders is. Nou, in dit geval gaat het om een wijkje waar wij eigenlijk als enige uh, ah, ja. huizen verhuren. Ah, okay. Uh, het is wel zo, dit is nu een proef. We kijken hoe het gaat en dan kijken we samen met de gemeente... of dit ook in andere wijken kan worden toegepast. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat dit in heel Amsterdam uh, wordt toegepast... maar in specifieke wijken waar sprake is van heel veel mensen met een drugsverleden. Goed, meneer de Waard, Wim de Waard van Eigenhaard. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Dan gaan wij eindelijk zien en horen, vooral horen in dit geval... Joris gaat het zien, uh, hoe het Bergenmeer eruit ziet, Joris. De plek waar het al de hele ochtend over gaat. Ja, het mooie van de radio is, is dat je dan de woorden moet zien te vinden om uh, andere mensen mee te laten kijken. Daar heb ik een boswachter voor, die hier heel vaak uh, ook is. En daar heb ik uh, mezelf ook voor. En daar hebben we nu deze ochtend ook uh, het rijp uh, voor. Het rijp op het gras, uh, wat, uh, wat hier te zien is uh, bij de loterijlanden. Ze eten de loterijlanden hier, deze landen tussen Alkmaar en, uh, en Bergen... omdat ze vroeger verloot werden voor mensen die, uh, die geen land hadden... maar wel het land wilden gaan uh, bewerken. Uh, houten paaltjes, hekken daartussendoor, daar kun je overheen klimmen... en dan kom je uiteindelijk bij een uh, nou niet eens zo grote witte keet. En bij die keet staan uh, verschillende auto's. En uh, uh, uh, meneer Luns, de boswachter van, de, van de Natuurmonumenten, daar uh, gebeurt het allemaal. Daar is gas gewonnen en daar uh, is de bedoeling dat er ook gasopslag komt... Ja, dat, dat is wat men uh, graag uh, zou willen zien. Een, een gasvoorraad voor, voor de toekomst. En uh, daar, moet de eerste, daar moet heel veel werk voor uh, verzet worden. Uh, er zullen andere twee boortorens komen om nieuwe boorgaten te maken. Nou ja, we staan hier voor een prachtig open landschap. Uh, ik hoef, nou, je kan je wel voorstellen wat voor een enorme impact dat zal hebben op de omgeving. Even los van wat, wat de gevolgen zijn van, uh, van, uh, van die opslag. Ja. Die, die gevolgen die zijn onder de grond, die kun je niet zien. Die kun je misschien boven de grond uh, wel merken. Maar dan staan er torens op. En nou denkt u van de natuurmonumenten, dan zetten we daar een trapje omheen... gaan we boven op die toren staan, hebben we helemaal uitzicht tot Engeland. Nou, dan ga ik liever op de duinerij staan. kunt u uh, dan... kunt er over de duinerij heen kijken. Ja, nou, ik, het lijkt me niet de bedoeling. Uh, ik bedoel, op zich een keer spannend om zo hoog boven het landschap te zijn... maar dat kan ook op andere manieren. Hoe hoog is hoog? Ik, ik denk dat je de, de moet wel denken aan torens van minimaal 60 meter hoog... En, en ja, uh, ik kan u indenken dat, je, dat je, als je hier als vogel aankomt vliegen... Uh, zeker die grutto's, uh, die beesten, die worden 16 jaar of ouder. En uh, die komen hier op een punt terug. En die zien dan twee van die enorme torens en een hoop bedrijvigheid. Ja, en dan kan men wel zeggen, dan zetten we er een soort van schutting omheen. Maar dat werkt natuurlijk niet, hè. U hebt net al gekeken toen u aankwam uh, door uw verrekijker. Wilt u nog eens kijken? Want er waren al grutto's gezien. U hebt ze gezien, dat is een beetje vroeg voor de tijd van het jaar... Ja, dat, dat is zeker vroeg. Eh, eh, normaal gesproken is dat ergens in maart. Maar met de storm van de afgelopen dagen ja, er zijn er toch een aantal beesten al deze kant op gekomen. En ja, die zullen nu al even schrikken van, uh, van de vorst. En, en een deel zal ook wel weer teruggaan. Maar ja, dat, daar heb je nu mee te maken. Vroeger was, was dat hele broedseizoen korter. En nu uh, kan het zomaar zijn dat in eind februari al de eerste vogels hier zitten. En uh, ja, de, uh, beide vogels zijn zeer plaatstrouw. En uh, ja, die, uh, die, die zullen straks ook de gevolgen van, uh, van, van die activiteiten echt wel gaan merken. Ja. Nou, komt er ook een hoop geld vrij door die, uh, door die activiteiten. Ja, u, u kunt ze beter zien dan ik, die vogels. Uh, want mijn brilletje <laughs> helpt er wel voor om goed te kunnen kijken. Maar die zorgt er niet voor dat ik ze in de verte kan zien. Nee. En door die verrekijken misschien wel. Er komt geld voor, voor die, uh, die, die, die, die gasopslag. Met dat geld dan kunnen er ook heel veel dingen gecompenseerd worden. En misschien komt het, wordt het dan wel mooier. Ja, mooier. maar... maar, maar... Kijk, kijk wij, zijn wij zijn er absoluut niet voor en, en, en je, je kan niet alles met geld compenseren. Ik bedoel, dat, dat is alleen in, in, het, nou ja, in het uiterste geval, als, als, ook, als iedereen voor het blok wordt gezet, ook wij, van nou ja, het mot... dan verwachten wij wel dat er ook ruimhartig gecompenseerd zal worden. Maar kun uh, uh, uh, je je voorstellen, hier moet straks een van de achterste percelen ook uh, dwars doorheen gegraven worden... Ja, dat, dat heeft zich in, in honderden jaren gevormd. En dat gaan wij dan even opzij liggen. Bijvoorbeeld, het zijn graslanden die in het voorjaar prachtig... We doen we wel vaker, toch? We maken heel veel natuur in Nederland. Ja, maar ja... Euh, door als, we kunnen, als we overal maar ja en amen tegenknikken... Dan, ja, wat houden we dan nog over? Ja, daarom is er vandaag een, een hoorzitting ook in Den Haag... waar voor en tegenstanders uh, kunnen gaan praten over uh, die gasopslag. Nou, is dit een bord hier van natuurmonumenten... waarop staat Loterijlanden... Het ijs een beetje weghalen. En er staat van waar die bijzondere naam. De Bergemeer was ooit een ondiep meer met moerassen en eilandjes. In de middeleeuwen is het droog gemaakt en verkaveld. Het land van de gemiddeld zo'n één meter onder de NAP gelegen Bergemeerpodder... was niet overal even bruikbaar. En daarom werden die vochtige hooi- en weilandjes... elk jaar bij loting onder arme boeren verdeeld. Er staat nog veel meer tekst, maar dan moet u zelf maar komen kijken hier. Joris maakt het in ieder geval alvast even schoon voor u. de loterijlanden in het Bergemeer. Waaronder dus gasopslag zou moeten komen ondergronds. En het zou de grootste van West-Europa moeten worden. En dat is het laatste woord nog niet over gesproken. Bijna half tien. We gaan nog even naar Grozny, Tsjetjenië. Want daar maakt Ruud Gullit vandaag zijn opwachting. Uh, bij de voetbalclub, zijn voetbalclub, Terek Grozny, is hij de coach geworden. En dan wordt hij gepresenteerd. Nou is de vraag wel even wat hij daar aantreft. Want afgelopen nacht was het dan niet bepaald rustig... Onze correspondent in Rusland Kisha Hekster. Kisha, wat is er aan de hand? Ja, er zijn uh, vannacht in Grozny drie bommen ontploft. En uh, van net kreeg ik door dat er ook uh, vanmorgen nog een ontploffing is geweest. Daarbij zijn een aantal gewonden gevallen. Uh, politiemensen, de bommen die zouden verstopt zijn geweest in Prullenbakken, in het centrum van de stad. En dat is opvallend omdat het eigenlijk uh, de laatste tijd in Tsjetjenië in Grozny relatief rustig is. Het geweld heeft zich een beetje verplaatst naar andere deelrepublieken in het zuiden van Rusland. En uh, ja, die ontploffingen van die uh, zijn toch wel weer opvallend. En nou ja, inderdaad, je zegt het zelf al net... op het moment dat Ruud Gullit daar zijn opwachting zou maken... Uh, je kan niet zeggen dat die ontploffingen gericht zijn tegen Ruud Gullit natuurlijk. Opvallend is het wel. En het is hoe dan ook heel slecht nieuws voor Ramzan Kadirov... de president van, uh, van Tsjetsjenië. Want hij wil natuurlijk de veiligheid van Ruud Gullit voor alles garanderen. En dat lijkt nou niet zo'n goed moment... Die, die, dat hij vandaag heeft uitgekozen voor de presentatie van Ruud Gullit. Nee, en meneer Kadirov is natuurlijk ook de voorzitter van de club. Uh, uh, eigenaar. Uh, ja. Er wordt aandacht gevraagd, kan ik me zo voorstellen, door juist nu... met de komst van Ruud Gullit, waar alle ogen gericht zijn op Grozny... Ja. daar wat bommen te leggen, kan ik me zo voorstellen. Nou, dat was natuurlijk al meteen toen, uh, toen bekend werd dat Gullit daar trainer zou worden. Dat er gezegd werd, hij laat zich gebruiken voor, uh, ja, om te laten zien dat het in Tsjetsjenië rustig is. Want dat is wat Ramzan Kadyrov die inderdaad uh, de baas van zo'n beetje alles is in Grozny en in Tsjetsjenië Dus ook van uh, de voetbalclub uh, Terek Grozny Om dat beeld wat Kadyrov zo graag uit uh, de, de wereld wil laten zien, dat Gullit zich daarvoor ook uh, laat gebruiken om dat beeld uit te stralen. Natuurlijk is het zo dat met zo'n prominente voetballer, met zo'n prominente coach in je midden, dat het aantrekkelijk is voor terroristen om aandacht te vragen voor jouw zaak. En die zaak is in dit geval het vestigen van een islamitische staat op de Caucasus, om die te onttrekken aan het gezag van Rusland, wat daar nu geldt. Nogmaals, het is te vroeg om te zeggen of er ook echt een verband is mm -hmm. tussen Gullits komst vandaag en die ontploffingen. Maar het, uh, het, ja, het is, is op zijn minst heel opvallend. En ik kan me voorstellen dat het een, uh, een, dankbaar, um, ja, een dankbaar doelwit is, zo'n Ruud gullit natuurlijk. Ruud gullits vliegtuig al geland? Nee, ik heb gehoord dat er problemen zijn uh, met, het, uh, met het vliegtuig. Nou, dat kan van alles betekenen. In Rusland uh, gaan natuurlijk altijd automatisch alle uh, complottheorieën op volle toeren werken. Dus uh, het zou ook nog kunnen dat uh, Gullits vliegtuig helemaal niet landt in Grosni vandaag. Maar dat het weer terug uh, gaat naar Amsterdam of naar Moskou, waar het vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. Uh, ik weet het niet. We zullen het moeten het afwachten als het de oorspronkelijke planning. Ja, volgens de oorspronkelijke planning zou hij in de loop van de ochtend uh, gepresenteerd worden. Dus we moeten maar uh, afwachten of dat ook echt gebeurt vandaag. Nou, hij zal het weten waar hij heeft getekend. Uh, Ruud Gullet, daar horen we meer over vandaag. In ieder geval van Kisha Hekster, onze correspondent. Ja, dan horen we of die gaat landen überhaupt. Um, het is half tien, het eind van het NOS Radio 1 journaal. Morgen zijn we de weer. De collega's van de KRO gaan verder op deze zender. Carl-Joan de Zwart, vertel eens, wat heb je? Goedemorgen, Lara. Het regent schadeclaims van patiënten die slachtoffer zijn geworden... van falende kunstheupen en daardoor nog een keer onder het mes moeten... en zelfs arbeidsongeschikt zijn geworden. Wij praten met de advocaat die het gaat opnemen tegen ziekenhuizen... en fabrikanten die zich aan deze praktijken schuldig maken. Iran beschuldigt Nederland ervan terroristische organisaties te steunen... maar welke bedoelen ze eigenlijk? En de Bel Volgers zijn boos op Google en Facebook omdat deze Amerikaanse bedrijven Suske en Wiske boycotten. Straks in Caro, goedemorgen in Nederland, na het nieuws van half tien met Doral Megens. Radio 1, het nos journaal. In Utrecht hebben studenten een aantal collegezalen van de Universiteit Utrecht bezet. Het Studentenactiecomité Utrecht zegt dat ongeveer 40 studenten protesteren tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Het gebouw in de binnenstad blijft volgens de studenten wel toegankelijk, maar er kunnen geen colleges worden gegeven. Scholieren zitten per jaar gemiddeld ruim twee weken op school. zonder dat ze les krijgen, dat zegt het LAX en de internetsite scholieren.com na een onderzoek onder 2700 scholieren. Vooral Havoers worden, zoals het LAX het noemt, opgehokt. Staatssecretaris Atsma gaat de meta registratiemethode voor hergebruik van plastic afval aankaarten bij de Europese Unie. Aanleiding is een onderzoek van de Vrom-inspectie. Die komt tot de conclusie dat er zo'n 50% van het ingezamelde plastic wordt hergebruikt. En dat is veel minder dan wordt opgegeven door Netvang, de organisatie die de inzameling regelt. En strafrechtadvocaten hebben gedreigd om geen prodeo hulp meer te verlenen. Ze zijn kwaad op staatssecretaris van Justitie Teven, die de helft wil bezuinigen op de vergoeding die advocaten daarvoor krijgen. Sinds kort mogen verdachten al bij het eerste verhoor een advocaat raadplegen. En daardoor is de druk op de gratis rechtsbijstand toegenomen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. In Zeeland komen mistbanken voor. De meeste dagelijkse files zijn aan het oplossen. Er staat in totaal nog 30 kilometer. De meeste vertraging heet het verkeer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar zaten ze en meer een file van 5 kilometer. De langste file staat op de A28, Hogeveen richting Zwolle. Tussen de wijk en Afrit-Nieuw-Leusen staat 8 kilometer na een ongeluk. Het verkeer kan alleen over de vluchtstrook. Verkeer richting Zwolle en Amersfoort kan beter omrijden... via Jouren en Meloort, over de A7 en de A6... Op de A28 van Zollen naar Amersfoort staat voor Amersfoort 4 kilometer file. Daar stond een auto stil, maar alle rijstroken zijn nu weer open. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. Ziekenhuizen en fabrikanten moeten fixe schadevergoedingen betalen voor falende kunstheupen. Iran beschuldigt Nederland van het steunen van terroristische organisaties, maar wat zijn dat dan voor clubs? TBS-klinieken moeten elkaar gaan controleren, zegt hoogleraar Forensische Psychiatrie en het ochtentumeur van Tom Kas. Het is vier minuten over half tien. Dit is KRO, Goedemorgen Nederland. Roy Heerkens is vandaag in Delft. Waar vandaag de Bagijnentoren, een toren uit de middeleeuwen, in zijn geheel 15 meter verderop wordt gezet. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl en toen zou er een geluidje moeten komen. Maar we gaan gewoon verder. Patiënten die last hebben gekregen van een slechte kunstheup... gaan ziekenhuizen en fabrikanten aansprakelijk stellen voor hun schade. De schadeclaims volgen na de onthulling van het tv-programma KRO Reporter... dat er in Nederland op grote schaal ongeteste protheses... met ernstige bijwerkingen worden toegepast. Babette de Graaf, advocaat bij Van der Groen, advocaat is hoest. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel mensen hebben zich bij u gemeld? Um, dat zijn op dit moment tientallen, maar er melden zich nog iedere dag nieuwe um, patiënten met deze problemen met de heupen. En dagelijks krijgen wij nog telefoontjes. En waarom bij u en niet bij een andere advocaat? Uh, <laughs> nou, ons kantoor heeft uh, veel ervaring met dit soort grote claims. Um, en wij zijn ook voor z'n weet de eerste die hiermee gestart zijn. En uh, om die reden uh, zullen mensen zich ook uh, snel bij ons kantoor melden. Ja, Laten we even het geheugen opfrissen. Uh, wat is er aan de hand? Um, het begon ook voor ons kantoor uh, in de zomer van uh, 2010. In augustus heeft uh, uh, fabrikant De Pugh een uh, recall gedaan... van twee soorten heuprotheses. Het is een metaal-op-metaal-heuprothese... En um, die gaf problemen, die, die zorgde ervoor dat er te snel heroperaties moesten plaatsvinden. En um, op dat moment hebben ook de artsen in Nederland, die deze patiënten uh, zo'n heup hadden geplaatst, geïnformeerd. En toen is eigenlijk het hele verhaal gaan rollen. Ja, die die, die, die, die deugden gewoon niet, dat is eigenlijk nee, het verhaal toch? nee. nee. Um, wat voor gevolgen heeft dat gehad voor uh, uw cliënten? Um, dat is op dit moment uh, nog niet bij iedereen even duidelijk. Het is heel verschillend. Wat er in ieder geval blijkt, is dat door de wrijving van de metaal op metaaldelen uh, van de prothese... er metaaldeeltjes vrijkomen in het lichaam. Uh, die zijn ook terug te vinden in het bloed. Cobalt en chroom is dat met name. En die zorgen ervoor dat er rondom de prothese, maar wellicht ook nog elders in het lichaam... Uh, problemen ontstaan waardoor er pijn is, zwellingen zijn, uh, vochtophopingen, uh, aantasting van het bot... Um, en de, ook als gevolg dat een aantal patiënten uh, al heroperaties hebben ondergaan. En sommigen op korte termijn dat nog zal moeten plaatsvinden. Ik had zelfs begrepen dat er uh, zich tumoren hebben ontwikkeld uh, bij ja, patiënten. ik ben geen dokter, maar dat is inderdaad wat, uh, wat verteld wordt. Ja. ja, nou dat is nogal wat. Uh, de vraag is natuurlijk, wie wist dat deze protheses niet goed waren? Zijn dat de producenten, de ziekenhuizen, de specialisten? Um, dat is iets wat we op dit moment natuurlijk aan het uitzoeken zijn. Um, wij zijn van mening dat al veel eerder dan dat nu het geval is bekend was... dat deze metaal op metaalprotheses problemen gaven. Er is bijvoorbeeld door de um, het Nederlandse Orthopedische Vereniging... die heeft een werkgroep implantaten, is al in 2006 um, gezegd... ben heel voorzichtig met het plaatsen van deze protheses... omdat er op dit moment nog geen goede ervaringen zijn, ook op lange termijn. Dus ben daar heel terughoudend in. Ja, men heeft dus eigenlijk willens en wetens, zonder dat men wist wat op lange termijn de gevolgen zijn van de plaatsing van deze protheses, heeft men dat toch doorgezet. U heeft een hele sterke zaak. Daar lijkt het op, ja. ja. Is het volgens u zo dat specialisten ziekenhuizen dat echt ook inderdaad bewust hebben gedaan? Want dat, dat zou echt indruisen tegen alle medische codes. Um, ik weet niet of ze zich realiseerden um, hoe ernstig de klachten zouden zijn van de patiënten. Um, wat ik wel uh, weet, is dat er patiënten niet voldoende zijn geïnformeerd door de arts en de ziekenhuizen over het feit dat dit een heel nieuw soort prothese was, waar geen lange termijn ervaring nog mee bestond. Maar wat gaat u nu precies uitzoeken? Um, wat wordt uw zaak? De zaak is sowieso het aansprakelijk stellen van de producenten ja. en de ziekenhuizen. Um, en de schade, die moet op dit moment, die is per um, patiënt natuurlijk individueel bepaald. Die ja. moet door ons nog precies worden uitgezocht. Kunnen we ook nog niet voor iedereen precies zeggen, omdat een aantal mensen nog op korte termijn zullen worden geopereerd. Voor een aantal patiënten is het al wel duidelijk, omdat daar de schade zich al in de afgelopen jaren heeft voorgedaan. Bijvoorbeeld heroperaties zijn geweest, waardoor ze zij arbeidsongeschikt zijn geraakt. En um, hun baan zijn kwijtgeraakt en dus een grote schade hebben geleden al nu. En dus dat, dan komt er ook een enorme schadeclaim. Ja, Waar moet ik aan denken? Um, voor de individuele patiënten. Zeker de, de, de mensen die op dit moment al hun baan kwijt zijn. Is de schade, uh, het zijn mensen die uh, een aantal tonnen. En het zijn vooral de jonge mensen waar deze protheses zijn geplaatst. Dus dat betekent dat ze nog een lange arbeidstijd te, uh, te gaan hadden. Um, dus als je alle patiënten bij elkaar neemt, zit je zo op een miljoenenclaim. Ja. Wie gaat u nou eigenlijk uh, aansprakelijk uh, proberen te stellen? De specialisten, de ziekenhuizen, de producenten? Allemaal. Allen. Ja. Ze zijn allemaal het haasje. Ja. Hoe gaat u dat eigenlijk aantonen? Um, de aansprakelijkheid is voor de producenten iets anders dan voor de, uh, de ziekenhuizen en de artsen. Uh, de producenten is de aansprakelijkheid voor de productaansprakelijkheid iets eenvoudiger... omdat inmiddels ook al is aangetoond dat deze um, protheses niet deugen. Mm -hmm. um, de artsen en de ziekenhuizen hebben gebruik gemaakt van een prothese die niet deugt. En het is dan aan de ziekenhuizen en de artsen om aan te tonen dat zij dat niet hebben kunnen weten... Ja, ze gaan elkaar straks ja. eigenlijk euh, de zwarte ja. piet toeschuiven. Ja. Nou zijn de grote jongens in de farmaceutische industrie... nou niet echt vies hè, van lange slepende rechtszaken. Ze hebben ook veel geld. Wordt dit niet zo'n kwestie waar de slachtoffers pas na jaren duidelijkheid krijgen? Nou, dat is niet de bedoeling. Dat hoop ik van niet. Nee. Ja. Maar u staat tegenover een enorme partij, een grote partij. Ja, maar dat, dat schikt mij niet af. Nee. <laughs> nee, nou ja, dat lijkt me ook heel gezond. Nee. Is er eigenlijk jurisprudentie? Zijn er vergelijkbare zaken waardoor u nog extra sterk staat? Um, ja, er zijn nog niet zo heel erg uh, lang geleden... zijn er dit soort vergelijkbare problemen geweest met de implanonzaak. Uh, uh, ja. um, ook de, de borstprotheses de lekkende borstprothese die mensen waarschijnlijk wel zich kunnen herinneren... is een beetje een vergelijkbaar verhaal geweest... als nu met deze heuprotheses aan de orde is. Nou is het natuurlijk hartstikke mooi dat u opkomt... voor mensen die de dupe zijn van die niet deugende protheses. Um, vraag natuurlijk... Heeft dit ook nog gevolgen voor de toekomst? Gaan we, uh, zullen er uitspraken in de komende rechtszaken ook helpen om, om misstanden te voorkomen? Want dat hoop ja, je wilt ik. natuurlijk ja. de ellende voor zijn. Ja, zeker, dat hoop ik. Want uh, uh, Het onderzoek bij deze protheses in Nederland is, voor zover ik nu kan overzien, ook niet goed geweest. Hè? Dus er, er zou um, eerder en beter onderzoek moeten doen voordat dit soort protheses geplaatst worden bij patiënten in Nederland. Ja, wanneer dient de eerste zaak? Um, dat is nog niet bekend. Dat is nog niet nee, bekend. En nee. u heeft daarvoor nog een hoop werk te verrichten. Zeker. Ja. Ja. Oké, okay, hartelijk dank. Um, Babette de Graaf, advocaat bij Van der Groen Advocaten in Soest. Ranking the news. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Verkleed als reuzenpanda's onderzoeken oppassers in China... een jonge reuzenpanda. De jonge reuzenpanda wordt zo voorbereid op een terugkeer in de natuur. De vraag van vandaag? Een mens in een pandapak. Trappen panda's daarin? Dirk-Jan van der Kolk van Oude Hans Dierenpark met het antwoord. Nou, Als de onderzoekers daar uh, de lijn volgen zoals we dan in dierentuinen volgen... dan zou theoretisch een kleine panda daarin moeten trappen. Er zijn hele mooie voorbeelden... In dierentuinen van bijvoorbeeld roofvogeljongen die opgevoed worden door de mens. En daar gebruik je een handschoen met daarop eigenlijk de kop van uh, het ouderdier dier. En op het moment dat je de roofvogel op die manier groot brengt met stukjes vlees... dan zullen ze altijd de associatie met een andere roofvogel hebben. Dus ik neem aan dat het bij die panda ook gaat lukken. Een vrij belangrijk aspect bij dieren is natuurlijk ook de geur. Dus op het moment dat uh, de mens die in dat pandapak kruipt... zich niet met uh, aftershave of andere menselijke geurtjes... Uh, zal insprayen, dan zullen ze niet zo heel snel die associatie met een mens leggen. Daarentegen, eh, op het moment dat ze alleen maar met een panda pak erbij ingaan... dan herkennen ze de mens ook niet als dusdanig. En dan zal die geur van een mens voor hun altijd spannend en eh, gevaar eh, blijven. Dus dan zou die afstand moeten blijven bestaan. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen... Goedemorgen Nederland karo.nl voor uw minuut. Ranking the news. Gaan wij terug naar Delft. Want daar is Roy Hierkens. Ja, over 15 minuten is het zover. Dan uh, gaat de wethouder en de projectdirecteur hier het officiële geven En wordt de toren in beweging uh, gezet. Huub Veneman van, uh, van uh, het hele project. Waarom wordt de toren verplaatst? Nou, wat, uh, wat er gaat gebeuren, we zijn natuurlijk druk bezig hier met het maken van een, uh, een sporttunnel. Dat betekent dat de trein natuurlijk die nu over, de, over, een, tunnel gaan, of over een, uh, een brug gaat, uh, nu onder de grond gaat. Dat gaat in een tunnelbak. Daar overheen komt een betonnen plaat. En precies op dat gebied, hè, precies in die richting, daar staat nu de toren. Dus we willen die toren even verplaatsen. Dan gaan we verder met het bouwen van de, de mogelijkheid om de treinen onder de grond te laten gaan. Dan komt die tunnel, plaatst er weer overheen en dan plaatsen we die toren terug. Nou, het is een enorm project. Het is ook één grote bouwput uh, hier. En daar staat dan heel eenzaam dat torentje uit de, uit de 15e eeuw. Hoe lang zijn jullie al bezig met de voorbereidingen? Nou, we zijn al heel lang bezig. Als we zeker kijken, hè, met, het, met het hele project duurt het natuurlijk wel heel lang. Maar met betrekking tot uh, deze toren te verplaatsen. Dus het is ongeveer een jaar dat we daarmee bezig zijn. De kwaliteit van de specie moet natuurlijk gekeken worden. Uh, de, tunnel is uit, of de toren is uit uh, 1500. Nou, uh, dus dat moet natuurlijk heel goed gekeken worden van of, die tun of die toren op een veilige manier te verplaatsen is. Ja, is dat eigenlijk uniek in Nederland of zijn er al vaker dit soort oude torens verplaatst? Nou, er zijn al vaker torens verplaatst. Er is dus bijvoorbeeld ook een molen bij Kinderdijk uh, verplaatst. Aan de andere kant, uh, het unieke hier, is dat er met verschillende partijen, hè, verschillende partijen bedoelt natuurlijk de, uh, de gemeente Delft natuurlijk ook, maar ook ProRail en ook de aannemer Krommelijn hier, uh, zijn we aan het werk in bebouwd gebied. Dus heel Delft moet natuurlijk gewoon doorgaan. Uh, maar wij zijn bezig in dat bebouwde gebied om die tunnel onder de grond uh, te maken. Omdat we natuurlijk ook zien dat steeds meer mensen gebruik gaan maken van de trein. Dus we moeten ook in de toekomst veel meer treinen kunnen laten rijden. Nou, daarom hebben we besloten om meer treinen te laten rijden hier onder de grond. kom zo nog even bij de historicus Dan loop ik eventjes naar een van, uh, van de toeschouwers hier. Want tegenover de Bagijnentoren onder het voor... Spoor via zijn tien parkeerplaatsen gereserveerd, afgezet met hekken. Hier is iedereen van harte welkom om te komen kijken. U staat even te kijken. Ja, u bent ja. natuurlijk wel benieuwd. Ontzettend benieuwd. Ja. Ja. Vindt vind u het spannend? Het... Ja, ook dat. En ik vind het heel knap wat men doet. Blijft u nu ook de hele dag, hè? Want het duurt nog tot, tot in de loop van de middag. Uh, als, het, als ik wat te zien heb, ja, dan blijf ik. Blijf misschien wel tot het eind. Maar dat hangt van het. Uh van de gang van zaken af. Ja, Wim Weven is bouwhistoricus van, uh, van de afdeling monumentenzorg van de gemeente Delft. Er zijn hier uh, ook geluidsinstallaties uh, uh, geplaatst. U gaat daar ook nog een verhaal uh, vertellen. Wat is het eigenlijk voor toren? Het is een, uh, een verdedigingstoren onderdeel van de Delftse stadsomwalling. Het hele tracé waar je in de tunnel komt is eigenlijk het tracé van de vroegere stadswal. En uh, deze toren is een van de weinigen die nog in zijn hoofdvorm... Dat echt lijkt op die middeleeuwse toren. Dat komt deels ook door een restauratie. Uh, en ja, dit is in die zin een vrij bijzonder uh, gebouw. En ook belangrijk voor Delft. Het is ook een beschermd rijksmonument. Nou, de belangrijkste vraag is natuurlijk, wordt die toren niet beschadigd door de verplaatsing? Het kan zomaar gebeuren. Nou, er zijn natuurlijk een paar kleine gaten ingemaakt om hem goed vast te maken aan die betonnen plaat. En dat is natuurlijk iets van, ja, net als bij de tandarts, maar ook een keer een gaatje borgen om je tanden heel te houden. Dus dat neem je gewoon voor lief en dat is verder niet iets van uh, echt schade. Dat je zegt van, goh, wat jammer nou. nou. U bent vooral blij dat de toren behouden blijft? Dat is natuurlijk veel belangrijker, want andere opties zou zijn weg met die toren. En dat is natuurlijk helemaal wat we niet willen. Ja, vindt u het wel een beetje spannend? Het is altijd spannend, dit soort dingen gebeuren niet zo vlak voor uh, in de buurt, vlak onder je neus eigenlijk. Ja, want voor de veiligheid is de toerit naar, naar het Begijnhof, is helemaal afgesloten. Hè? Kan het nog ergens misgaan? Ja, er is natuurlijk altijd een, een minuscule kans in dat er iets misgaat. Aan de andere kant, dit is zo ontzettend goed voorbereid. En uh, daarnaast uh, is de, uh, Je hoort de trein hier langskomen trouwens nog. Dat uh, zal binnenkort natuurlijk verdwijnen, dit geluid. Uh, wat er natuurlijk gebeurt is dat, uh, dat, hij, dat de, de, de toren wordt opgetild. Dan wordt hij vervolgens op rails geplaatst. En die rails, dat zal 15 meter lang zijn die rails, wordt hij heel voorzichtig geplaatst. Nou, daar hebben we ongeveer 1 à 2 uur voor de tijd voor genomen. Dus dat gaat heel langzaam, schuift die toren dan vervolgens uh, naar noordelijke richting. Dus bij wijze van spreken een slak, die zal sneller uh, daar zijn dan deze Begeinen Toren. Ja, een slak en het duurt dan uh, tot het einde van de middag en dan zijn ze klaar hier. Heel veel succes. Hartelijk dank. Tja, het is een hele klus de verplaatsing van die toren in Delft. U hoorde Roy Hirkens. Straks, Iran beweert dat Nederland terroristische organisaties steunt. Maar welke zijn dat dan? Is nu het goede nieuws? Positief News Network. Nederlanders willen weer lief zijn voor elkaar. Kijk, dat is nou mooi nieuws op deze koude februari dag. En daarom willen we er meer van weten. Wenda Bruining. Nou, we hebben een onderzoek uh, gedaan naar vertroetelen. Oh, baby, baby, en daar blijkt uit dat maar liefst 85% van de Nederlanders vindt dat we wel wat zachter en wat liever voor elkaar mogen zijn. En dan gaat het vooral om de mensen die uh, dichterbij ons staan. Zeg maar vrienden en familie en onze partners zouden we wel wat meer uh, aandacht willen schenken. Wat vaker willen vertroetelen. Dus dat willen we eigenlijk gewoon: een beetje meer aandacht. Een beetje meer aandacht. Wat zachter, wat liever. En dan bij voorkeur van? Nou, er zijn twee Nederlanders die er, die er uitspringen. We hebben dat um, ook gevraagd in het onderzoek. Bij de Nederlandse mannen komt uh, Arie Boomsma daar uh, duidelijk uh, uit naar voren. Arie Boomsma! En de Nederlandse vrouw die zeg maar, staat voor het liever maken en het zachter maken van Nederland is Yvonne Jaspers. En laten die nu allebei in dit gebouw rondlopen? Nou, ik zou zeggen, zoek ze op. Arie Boomsma! Maar dan is het zo dat de vrouwen graag vertroeteld willen worden door Arie... en de mannen door Yvonne? Nou, ja, dat hebben we nou nog niet helemaal laten onderzoeken. Dat zou je zelf misschien kunnen, kunnen, kunnen uitzoeken. Sommige mannen maar misschien ook hebben... wel door Arie, trouwens, bedenk ik me niet. Ja. En wat vindt Arie er zelf van? Nou, ik, uh, ik heb hem zelf nog niet gesproken. Ik neem aan dat hij zich hier helemaal in kan vinden. Maar uh, als jij zo dichtbij hem uh, op kantoor zit... Dan ben ik wel benieuwd naar zijn reactie. Hoi, met Arie. Ik kan even niet opnemen. Het best kun je een e-mailtje sturen naar... arie.arieboomsma.nl Dankjewel. Hoi. Hoi, met ben Marielle van de Karo. Je kent me misschien nog uit de lift. Ik wou je iets vragen. Maar je hebt het waarschijnlijk te druk in de kast of op de sportschool. Positive News Network. Nog drie nachtjes slapen en dan is het weer zover. De huishoudbeurs barst los, vol met goed nieuws. Zo blijkt uit het huishoudbeursonderzoek 2011. En daaruit uh, uh, nou ja, komt naar voren dat de Nederlandse vrouw zich minder zorgen maakt... in vergelijking tot uh, drie jaar geleden. Ze dus kunnen concluderen dat het met de relatie van de Nederlandse vrouw... Uh, uh, wel goed gaat of steeds beter gaat. En omdat wij ons wat minder vaak zorgen maken over onze relatie... hoeven we ook minder vaak schoenen, jurkjes of andere leuke hebbedingetjes te kopen. Nee, de Nederlandse vrouw van 2011 gaat niet meer compensatie shoppen. Zij verwent zichzelf het liefst door de hele dag niets te doen. Ja, dat klinkt een beetje alsof we met z'n allen heel lui zijn geworden. Want nou. het, we maken ons niet zoveel zorgen meer over onze relatie. Uh, nou ja, we gaan <laughs> niet meer shoppen. We gaan liever de hele dag uh, in bed liggen. Nou, als ik naar mezelf <laughs> kijk, denk ik dat dat niet het geval is. En winkelen blijft ook uh, nou ja, nog steeds een, uh, een bezigheid als een uh, belangrijk verwendmomentje. Ja, dat wilde ik nou net nog vragen. Ik mis nog... Uh, een persoonlijk verwend Arie Boomsma! Arie Boomsma, ja, dat is wel een leuk man. <laughs> Wil je volgende keer een vraag speciaal over Arie Boomsma? Nou? <laughs> nou ja, kunnen even kijken of we die er volgend jaar in kunnen zetten. Maar dat is inderdaad een, uh, een mooie man om te zien, dus die wordt zeker uh, uh, goed gekeurd denk ik op tv, ja. Ja, en zal ik u eens wat leuks vertellen? Nou? Hij loopt hier ook in het pand rond af en toe. Echt waar? Ja. Oh, wat heerlijk. Dus ik zie hem wel eens, ik kom wel eens <laughs> tegen in de lift. Nou, fantastisch. Ja, ik, ik zou dat ook wel een keer willen in de lift. Ja, Het is een mooie cliffhanger ook meteen. Het goede nieuws werd u aangeboden door Marielle Beers. Het is negen minuten voor tien. Iran beschuldigt Nederland van steun aan terroristische organisaties. En daarbij richt Iran zeker zijn pijlen op de Mujahideen Galk, ook MKO genoemd. Een beweging die daar duizenden aanslagen heeft gepleegd. De MKO stond jarenlang op de EU-lijst van verboden terreurorganisaties... maar is daar twee jaar geleden van afgehaald. De vraag is of dat wel zo'n goed idee was. Want die MKO is eerder een secte dan een vrijheidsbeweging. Dat zeggen althans ex-leden tegen verslaggever Sander Bartling. Ik was jong. Ik I was brainwashed. So I thought Dus ik dacht dat wat ze echt willen is democratie. Maar um, ik ben zo so sorry om te zeggen dat ik later on I understood dat alles ze willen is power. Dit is Arash Samantipur, voormalig lid van de Mujaheddin Galk... De Iraanse verzetsbeweging die strijdt tegen het Ayatollah-regime in Teheran. De in Galk, of kort MKO genoemd, is eigenlijk Masoud Rajavi. En Masoud Rajavi is geen leider van een verzetsbeweging, maar van een sekte. Als ik Arash Samantipoer ontmoet ergens op een hotelkamer in Teheran zie ik dat hij een hand mist. In plaats daarvan draagt hij een soort metalen klem aan zijn rechterarm. Het herinnert hem elke dag zegt hij aan zijn lidmaatschap van de MKO. Masoud Rajavi de leader van the groep, was willing to get the power and he wanted the total power. All the members are forced to consider him as a semi god sort of thing. En uh, everybody has to, uh, attend in a daily meeting, which is a criticism meeting and confess about their sins and their crimes. Absolute en onvoorwaardelijke trouw aan de leiders, zelfkritieksessies en wie twijfelt wordt gemarteld. Hoe heeft het zover kunnen komen? De MKO werd in de jaren 60 geformeerd door een groep studenten die islam en marxisme met elkaar wilden combineren. De MKO hielp de ayatollahs aan de macht. Maar na de islamitische revolutie van 1979 was er geen plaats meer voor andersdenkenden in Iran. De MKO werd vervolgd door het regime en week uit naar Irak. Van daaruit pleegden het aanslagen op Iraans grondgebied. En daartoe werden over de hele wereld Iraniërs gerekruteerd, zoals Arash Samantipour. In college, I met some friends who were children of members of MKO and they uh, wanted me to work with the group. Very soon, they started asking me to leave my family, my education and go with them to Iraq for their final attack. It was during Saddam Hussein in late 90 Dan begint de militaire training in Irak in kamp Ashraf, de thuisbasis van de MKO. There's no news coming for you. All they give you is what they want to. So you think that the world is Samantha Poeri krijgt opdracht de hoofdcommissaris van de Iraanse politie te elimineren. Met hulp van de Iraakse geheime dienst steekt hij de grens over met 30.000 dollar cash en een voorraad wapens. We had this strict rule that if you are getting arrested, you must chew your cyanide pills and kill yourself, commit a suicide. That's what I did. The cyanide pills, fortunately, were corrupted and they didn't work. So the next thing I did is before they could take me into, they could search me, I pulled out my hand grenade and tried to explode myself that cut my right hand. And then after this is... I was taken to a military hospital, then to the court. And I was convicted to eight years in prison. Uh, but after four years I used an amnesty and was able to get out. Now I started a new life. Seemantapuri werkt nu voor Redding, een onafhankelijke organisatie die probeert contact te leggen tussen MKO-leden en hun familie. We still believe in democracy for my country, but now I believe that democracy in Iran does not go through a terrorist organisation, which is uh, trying to take advantage of young people in order to obtain power. Maar het betekent dus niet dat u het eens bent met de regering op dit moment. Ik doe een voor Ahmadinejad. Dan stelt Semantipoori me tot mijn verbazing voor aan een Nederlandse vrouw en haar dochter. Mijn naam is Marian. Uh, ik ben uh, 14 jaar geleden naar Nederland. Maar ik heb probleem. Mirjam kreeg als Iraans vluchteling geen verblijfsvergunning in Nederland. Tot ze werd benaderd door de MKO. Die zouden een verblijfsvergunning regelen als zij naar Irak zou gaan, naar kamp Ashraf. Ook Mirjam moest een aanslag plegen, maar ook die mislukte en ze werd opgepakt. Ja. En, en u bent dochter van uh, de mevrouw die net dit verhaal vertelt. Uh, waar was u al die tijd? Ik, uh, ik was met mijn zusje waren we met een uh, vrouw die ook zeg maar voor Mojadin was en uh, daar moesten we dan bij haar blijven, zeg maar, tot al die jaren. Tot mijn moeder dan terug zou komen. In Nederland? Ja. En heeft u daar veel van meegekregen? Uh, door bijvoorbeeld die vrouw? Nou, ja, we gingen wel heel vaak naar uh, demonstraties. Over de hele wereld worden mensen gerecruiteerd om te vechten voor de grillen van een secteleider. Sinds de Amerikanen Irak bezet houden... weet niemand waar die sectenleider precies is. Maar zijn tentakels reiken nog steeds ver. Tot in Nederland. U hoorde een herhaling van een reportage die Sander Bartling twee jaar geleden maakte. Komt het nieuws van tien uur zo langzamerhand alweer in zicht. Medewerkers van verschillende tbs-klinieken, gaan we na tiende doen... moeten elkaars behandelingen voortaan jaarlijks beoordelen. Zo'n second opinion verbetert namelijk de kwaliteit van de behandelingen. Dat zegt zometeen een hoogleraar forensische psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En de Vlamingen pikken er niet langer dat internetreuzen als Facebook, Apple, Amazon... bepalen wat wel of niet door de beugel kan. En ze hebben zelfs een uh, petitie opgezet in Vlaanderen om te voorkomen dat Amerikaanse normen en waarden worden opgelegd aan de rest van de wereld. En natuurlijk het ochtendhume van Tom Kass. Hoort u allemaal in het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland na het nieuws van 10 uur met Dorat Megens. Tot ziens. Sport op Radio 1.